1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal.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 Met Elfie Tromp. Welkom bij het tweede uur van Nooit meer slapen. En straks komt singer-songwriter Maaike Auwboter langs. Vanaf nu is het van jou, heet haar nieuwe voorstelling. Met liedjes en verhalen over onmacht en onbegrip. En over hoe aandoenlijk we kunnen zijn in al onze onhandigheid. En In de rubriek Oordeel zelf hoort u een bespreking van Aquarium... een nieuwe voorstelling van toneelschrijver Nathan Vecht... met hoofdrollen voor Pierre Bokma en Jacqueline Blom. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de dag... die inmiddels achter ons ligt. Deze week verzorgd door de in Amsterdam wonende Vlaamse schrijver Ivo Victoria. In 2009 debuteerde hij met de roman... Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon... en dat het me spijt. Vorig jaar verscheen zijn vierde roman, Billy en Sepp. Goedenacht Ivo. Goeienacht, Elfie. Hoe uh, gaat het met je? Uitstekend, ja. Redelijk. Uh, ik zei eerst uitstekend, dan redelijk. Dat klopt al niet. Maar het was, uh, het, ja, het, het was een fijne dag uh, over het algemeen genomen. Ben je nog niet geveld ne? door die uh, laatste herfstgriep of wintergriep... die uh, iedereen hier in de NOS-gebouwen in zijn klauwen houdt? Nee, nee. Uh, ik was uh, afgelopen week een week lang in Antwerpen... en ondertussen heeft mijn voltallige gezin de griep gehad. Ja, dus, dus jij bent ben, mooi ben de tand on ontsprongen. Maar goed, je weet niet wat volgende week brengt. Oh, sorry. Ik hoop, dat je, ik hoop dat het je bespaard blijft. Ik probeer uh, wedstrijdfietsen uh, uh, te blijven. Heel goed. En uh, wat viel je op in het nieuws uh, deze dag? Ja, ik was eigenlijk al helemaal op weg uh, met een column... over het schitterende winterweer en de zon en de blauwe hemel en alles goed. Maar uh, nu uh, bevinden wij ons in de situatie, uh, Elfie... Uh, dat wij het toch moeten hebben over Mies Pauwman. Ach ja, natuurlijk. Ze is vandaag overleden. Onze lieve, lieve Mies. Inderdaad, ook voor mij als uh, Belg uh, is Mies toch echt een icoon. Wij keken heel veel naar de Nederlandse televisie in de jaren tachtig... En voilà, er was één programma dat mijn bijzondere aandacht trok... en daar wil ik toch even iets over zeggen. Altijd vrolijk, altijd opgewekt en scherp. Mies Bouwman, uh, Ivo, laat me horen wat je te vertellen hebt. Ik was een jaar of twaalf toen ik voor het eerst een aflevering van In de Hoofdrol zag. En het was mij onmiddellijk duidelijk dat ik ooit in dat programma te gast zou zijn. In een hartverwarmende uitzending met een lach en een traan... ...zou Mies Bouwman ze allemaal vakkundig tevoorschijn toveren. Te Mijn grote jeugdliefde, de juf uit de derde klas die het altijd al in mij had gezien... ...de man die mij ontdekte, de concurrent die ik verpletterd had... ...maar het nu bij nader inzien toch sportief opnam... En uiteindelijk als klap op de vuurpijl zou mijn grote voorbeeld en held... volkomen tot mijn door de redactie deskundig ingefluisterde verbijstering... op het podium verschijnen en bekennen... dat hij mij van in het allerprilste begin van mijn carrière had gevolgd. Ik weet niet waarom ik zo naar deze erkenning verlangde. Ik vermoed omdat Mies Bouwman op mijn moeder lijkt... Dat zegt iedereen, maar in mijn geval is het ook echt waar. Nu, meer dan dertig jaar later, heb ik nog steeds niet voldoende faam vergaard om een uitnodiging voor in de hoofdrol te kunnen opeisen, maar ik meen te kunnen stellen dat een en ander langzaam maar zeker de goede kant op gaat. En uiteraard was het ook mij opgevallen dat het programma Tijdelijk, maar ik aanneem, was opgeschorst. En het klopt dat ook niet zelf een sabbat decennimetje of twee leek te hebben genomen. Dat is waar, maar toch moet het me van het hart. Het is geen moment in mij opgekomen dat er praktische bezwaren zouden kunnen reizen van die aard dat zij de verwezenlijking van deze, en ik wens je te benadrukken, lang gekoesterde droom in de weg zouden staan. Kortom. Lieve Mies Bouwman, ik weet niet of u mij kan horen, maar ik moet u even kwijt. Ik ben hier niet blij mee. Oh, arme Miss en arme Ivo, dat je? Ja, <laughs> ja want kijk, in het geval van Mies Bouwman kunnen we toch spreken met al respect. Van een voltooid leven. Absoluut. Die heeft eruit gehaald dus, wat erin ja. zat, lijkt me. Lijkt me ook. Ja, en uh, is het zo dat jouw moeder ook uh, je grootste fan is? Uh, Als nee. we het hebben over erkenning? Uh, uh, ja, dus nee, ik denk dat ik daarom zo naar Mies Palma verlangde. Ja, ja een, een ander <laughs> moederfiguur. <laughs> ja, Ivo, mag mijn je moeder is iets jonger, maar. Ja, nou, dat zegt genoeg. Um, Ivo, mag ik je bedanken voor je bijdrage vannacht... en we spreken je morgen weer. Zeker, ja, tot morgen. Tot dan. Dag. Singer-songwriter Mike Oudboter is terug met een voorstelling... met de titel vanaf Nu is het van jou. En straks is het de gast in de rubriek Open Kaart. Maar we gaan eerst luisteren naar het nummer... waarmee ze zichzelf in 2013 op de kaart zetten. Dat ik je mis.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 Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven En spijt me van alles, kom help en bevrijd me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 Onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaart uit een bak... met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met singer-songwriter Maaike Auwboter. In 2013 werd zijn een één klap beroemd met het lied Dat ik je mis... dat ze zong in het tv-programma De Beste Singer-songwriter van Nederland... en iedereen ging spontaan janken. Het lied gaat over de dood van haar ouders... en ze zong het ook op de uitvaart van Prins Frizo later datzelfde jaar. Twee jaar later verscheen haar debuutalbum. En hoe het dan ook weer dag wordt... En nu is er een nieuwe theatervoorstelling... met liedjes en verhalen. Vanaf nu is het van jou. In het theater, vanaf het uh, nou, muziekpodia... Uh, wat moeten we verwachten bij de nieuwe voorstelling? Uh, ja, eigenlijk is, het, uh, is de basis... Uh, zijn alle liedjes van uh, de nieuwe plaat uiteindelijk... maar dan in de akoestische versie zoals ze geschreven zijn. In plaats zijn, worden ze uiteindelijk meer ontwikkeld en veel gelaagder... en echt meer popmuziek. Uh, dit zijn de basisversie van alle liedjes. En ik vertel verhalen. En wat voor verhalen kunnen we verwachten? Um, nou het is eigenlijk begonnen met... Uh, in 2016 was ik, uh, nou ja, ik... aan het eind van mijn vorige plaat. En ik... had een beetje een inspiratieloze periode... Uh, of eigenlijk dacht ik vooral, oké, okay, wat, wat ga ik dan nu maken? En Ik wil nieuwe liedjes maken en waar haal ik eigenlijk inspiratie vandaan? En, dus ik ging daarover nadenken. En Toen realiseerde ik me dat het eigenlijk altijd uit ontmoetingen komt. Of, ik, ja, je, je, je ontwikkelt je door je te verhouden tot de ander, denk ik. En zo schrijf ik ook door, door over, ja, over ontmoetingen na te denken. En toen heb ik aan mensen gevraagd die mij ooit hebben geïnspireerd. Uh, wie heeft jou nou geïnspireerd? En zij hebben mensen genoemd. Uh, en die mensen die ben ik op gaan zoeken. Dus ik heb eigenlijk een reis gemaakt van twee maanden. En op de bank geslapen bij mensen die een indruk achter hebben gelaten... op iemand die dat weer op mij heeft gedaan. Dus ik ben een soort keten van inspiratie afgegaan. Wat was het meeste indrukwekkende gesprek dat je hebt gevoerd? Uh, oef. <laughs> nou, ik, heb, ik heb veel vers verschillende soorten uh, indrukwekkende gesprekken gehad... Uh, maar wat me heel erg is bijgebleven is uh, uh, een uh, operaregisseur in Hongarije waar ik was. Omdat uh, daarvoor hadden mensen heel erg veel levensverhalen aan mij verteld. En ik was daarvoor bij een, uh, een, een vlucht, Soedanese vluchteling geweest in Tel Aviv. Uh, dat was heel heftig geweest. En toen kwam ik bij hem en toen... Dat heeft ook indruk op me gemaakt trouwens. Op een heel andere manier weer. En toen kwam ik bij hem en toen stelde hij eigenlijk alleen maar vragen van... Goh, waarom doe je dit dan eigenlijk? En uh, waarom waarom ben je deze reis uh, aangegaan? Dus ik zei, nou, ik zoek gewoon inspiratie voor liedjes. En toen zeiden ja, maar het, is, het zegt ook veel over jou. Dus dat ging mij zo een beetje zo uitpluizen... waardoor ik helemaal in de war raakte. Nee. Um, maar dat heeft wel veel indruk gemaakt, ja. En wat zegt het over jou? Ja, daar ben ik nog niet helemaal achter. Nee. Nou, nou, waar we het toen heel erg over hadden, was... Uh, hij zei, je zet jezelf ook in een gekke... Uh, in een, je gooit jezelf ook heel erg in het diepe door gewoon... Uh, op reis te gaan. En, uh, en bij allemaal vreemde mensen op de bank te slapen. En dan op een of andere manier... Uh, ja... zit je jezelf daar ook de hele tijd mee... in een soort spanningsveld. En, nou ja, daar, ben, daar zijn we het toen over gaan hebben. Van, goh... Uh, is dat dan wat inspiratie is? Meer dan alleen maar het contact of zo. Jezelf in het diepe gooien. Dus, en voor, voor hem was het... Het was ook heel leuk, sowieso... Uh, op die reis, dat ik heel veel verschillende mensen heb gesproken met verschillende visies op dingen. En dat ik twee maanden lang eigenlijk nergens echt iets van hoefde te vinden. Dus ik heb heel veel, vaak meningen van anderen een beetje zo in meegegaan of overgenomen. Of. En dan kwam ik weer bij iemand anders en die zag de wereld heel anders. En dan dacht ik, oh ja, misschien zit het zo. Dus eigenlijk pas toen ik terugkwam ben ik alles gaan verwerken en filteren en... Wat, wat, hoe sta ik hier nou eigenlijk in? En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk geen zak snap van de wereld... en dat ik helemaal niet weet hoe, hoe ik in het leven sta. Maar daar zijn wel veel uh, uh, ja, liedjes uitgekomen. Het klinkt bijna als een journalistieke zoektocht... hoe je het hebt aangepakt. Ja. Al die uh, verhalen eigenlijk opgeschreven. En zijn die dan letterlijk de basis voor die, voor die liedjes geworden? Of hoe, hoe vertaal je dat dan naar muziek? Ja, ik denk uh, niet elke persoon heeft een eigen liedje... Zo, het, zo zwart op wit is het niet. Maar uh, ik denk wel dat veel... Uiteindelijk waren een soort kerndingen waar ik het met iedereen over had. Los van wat voor levensvisie die had of uit wat voor milieu die kwam. Of of nou een vluchteling was, een hele rijke kunstverzamelaar. Iedereen sprak heel erg over... nou ja, waar, uh, dat Iedereen wilde het heel graag goed doen in het leven. Zo, hoe doe ik het nou goed? En... en uh, ja, iedereen is bezig met liefde. En iedereen is bezig met hoe hij zich verhoudt tot zijn ouders. Dat is heel grappig. Ik dacht nadat ik je mis, oh shit. Nu ben ik dat meisje van, van dat liedje voor de ouders. En nu gaat iedereen zo altijd, oh ja, dat meisje met die ouders. Terwijl, of ze er nou zijn of niet zijn... en of je nou van ze houdt of, uh, of ze nooit meer wil spreken... je, je verhoudt je altijd tot, tot de rest van je leven. Uh, tot je ouders. Uh, dat, was, dat was ook interessant zo. En, en al die thema's. Dus hoe verhoud je je tot de ander. En, en liefde en angst. Ook gewoon niet echt durven toegeven. Shit, ik heb dit verkloot. Uh, dat komt als je echt lang met mensen praat. Altijd bij iedereen terug. Dus zo, die, die gesprekken zijn langzaam in zinnen uitgebond. En, uh, en, en dat worden dan liedjes. En soms is het inderdaad één uitspraak die iemand doet. Uh, de, bijvoorbeeld, er had een... Uh, uh, er had een kunstenaar heeft gezegd... dat vertelde iemand anders weer aan mij... tellen is liefkozen. Uh, dat is een Nederlandse kunstenaar. En die, had, die doet heel veel projecten. Uh, Pavel van Houten heet hij. Uh, en die doet heel veel projecten met waarden. En die zei, tellen is liefkozen. En dat ging, geloof ik... dit wordt waarschijnlijk niet een goed verhaal... <laughs> uh, over een boom, dat hij uh, mensen blaadjes van een boom had laten tellen. En dat toen ineens die boom veel, dat ze die boom veel meer waard... Vonden, veel meer liefde aan die boom gaven. Omdat ze al die plaatjes hadden zitten tellen. Omdat dus het ze langs... zeiden hoe groot die boom eigenlijk ja, ja, was. Ja, omdat je veel meer aandacht ervoor krijgt. En uh, toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk ook wel... Er zit heel veel liefde in en ook een soort wat aandoenlijk... dat wij ons vast moeten houden aan dingen om het, om het te kunnen omvatten. Of zo. En dat tellen heeft, het heeft ook iets dwangmatigs. En dat zit ook heel erg in mensen. Dat herken ik ook wel zo. Als je nou niet weggaat, als je nou niet weggaat, niet weggaat, niet weggaat. Zo de herhaling of zo. En dat ja. is een tellen ook. Dus dat, dat is dan uiteindelijk een liedje geworden. Uh, ja, zo komen die dingen samen. Mooi. Zullen we de doos openen? En ja. uh, eens kijken wie hier bij mij aan tafel zit. Spannend. <kwijnt> ja. Het is een keur aan vragen. Uh, dus uh, het is uh, puur toeval wat je pakt. Of het lot. Het is maar net waar je in gelooft. Ja. <lacht> Oeh. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Wil je eigenlijk wel kinderen? Dat is ook een goede vraag. Nou, dat is uh, mijn eerste vraag. Dat is denk ik dan de eerste vraag, ja. Ja, ik, ik denk het wel. Ik, uh, ik wist dat nooit. Hey, ik ben nu 26. En ik was hiervoor... heb ik een periode gehad dat ik dacht... nou, wie zegt dat ik kinderen wil? Mm. <laughs> uh, maar ik realiseer me wel... ja, ik wil denk ik wel kinderen. Ja, Als jij je verhoudt tot je ouders... dan verhoud je je uiteindelijk ook tot een... Mogelijke toekomst. Ja, en ja. ik vind nieuw leven ook wel bijzonder of zo. En, uh, ja. En wat zou je aan ze mee willen geven? Ja, dat is... Dat is nou, misschien wel uh, uh, dat, uh, om, uh, om een soort... Maar dat gaat dan meer over het opgroeien van mijn kinderen. Om, om open te blijven of zo. Ik denk dat heel veel mensen... Daar ben ik ook die afgelopen reis wel achtergekomen. Heel veel mensen vragen, of heel veel mensen uh, vinden dingen. En je wordt heel erg uh, opgeleid <laughs> als mens om, uh, om, dingen er, om ergens wat van te vinden en dingen te roepen. en Weet je wel, uh, in, in programma's, of iedereen moet dingen vinden en dingen roepen. Terwijl ik denk dat er dat de kracht van de vraag wordt soms een beetje vergeten. of zo En kinderen, kleine kinderen zijn er heel goed in gewoon. Waarom zit dit zo? Uh, waarom... Uh, hoe, hoe uh, werkt dit? En, hoe, en, en dat, uh, dat verleren we een beetje. En ik zou ze willen meegeven, denk ik, dat dan zo lang mogelijk te blijven doen of zo. Of dat gewoon niet te verliezen. De kracht van de vraag, de ja, kracht dat, van de dat, vraag. Daar ja. ben ik als interviewer dol op. En ik denk <laughs> ja. dat het ook een mooie insteek is om nog een vraag te trekken. Oh, ja. oh. Hm. Welk werk is nog niet af? Nee, je staat natuurlijk eigenlijk aan het begin van je carrière. Het is nu net de tweede plaat, tweede theatertournee. Ja. Ja, en, en wanneer is iets echt af? <laughs> ja, zit je nog steeds te, te peuteren aan je liedjes... terwijl je speelt, of uh, is het gewoon, nee, dit is het. Ja, nou, hey, ik vorst, merk hoeveel... Het is grappig, ik zit hier heel, heel veel over na te denken uh, de laatste tijd. Want de plaat is nu zo goed als af. Dus, dus daar kan ik, weet je wel, ik heb het ingezongen... het is ingespeeld, dus ik kan dat niet meer veranderen. Dus in die zin is dat fysiek product zo goed als af. Maar uh, nu ben ik weer op theatertournee... en daar speel ik ook dat ik je mis in al die andere liedjes. En dan merk ik ook dat dat ook nog steeds in ontwikkeling is. En, en die opgenomen versie die mensen luisteren... die is, uh, die is vast, die is fixt. Maar hoe ik hem speel in het, in het theater is, uh, is elke keer weer anders. Omdat ik elke keer die tekst opnieuw... Uh, Hoor door mezelf heen en vertel. En, dus, dus dat blijft in beweging. Dus dat is misschien ook nooit helemaal af. De woorden wel, de muziek wel, maar de betekenis misschien niet of zo. Er zijn muzikanten die hun eigen platen niet kunnen luisteren. Ben jij er zo een? Of, uh... Ja, wel een beetje. Ik vind het een moeilijk dan... te ja. gezicht ook. <laughs> nou ik, ik, ik ben dan ook zo dat, dat ik vind dat ik dat uh, wel gewoon moet kunnen. En het grappige is nieuwe plaat ben ik nu wel voor aan het luisteren. Daar ben ik echt trots op nu. En dan denk ik, oh, dit is echt te gek. Uh, en ik vind het oude moeilijker om te luisteren. Ook omdat je hoort dat je dan ontwikkeld bent, inderdaad. En ik ben, vind ik zelf wat beter gaan zingen. En ik uh, ben gewoon ouder geworden natuurlijk. Maar ik ben nog steeds wel trots erop. Dus ik denk wel, oh ja, dat, toen hebben we wel echt het beste eruit gehaald... wat er toen in zat. En daar ben ik blij mee. Het is een mooie plaat Maar ik vind het moeilijk om naar mezelf te luisteren, ja. Maar ik doe mijn best om dat een soort aan te leren. Ja, <laughs> mooi. Je bent ook in feite je eigen ouder, dus je moet ook. Uh... Ja. <laughs> ja, ja. ja. Zou ik er nog in? Ja, doe maar. Gewoon de voorste. Ja, waarom niet? Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Oeh, <laughs> wat een vraag, hè? ja Ja, je pikt ze eruit. Ja. Ik moet daar heel hard over nadenken omdat ik denk, ik heb je nooit je haar afgeschoren? Nee. Niet nee gestolen, grappig genoeg. Ik niet mocht nooit. Ik uh, halt langs gegaan. Nee, ja, wat ik heb gestolen zijn zo dropjes uit een winkel. Dat telt echt niet. Dat is echt zo suf. alles telt. Ja. Alles telt. Nee, ja, kijk, nee, want ik, ik, ik mocht bijvoorbeeld mijn haar niet verven vroeger want mijn vader zei altijd: je hebt zo mooi haar. Dat moet niet geverfd. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik niet verven. Ik heb wel natuurlijk. Achter de kerk kanijwijn gedronken en zo. Kijk. Oh ja, dat ja, <laughs> ja, <nu komt> is het. <laughs> nu komt het. Totdat je moest kotsen of alleen tot je een beetje teut was. Nee, ik heb absoluut wel gekotst, ja. Oh ja. Ja, dat, ja toen was ik wel, dat waren mijn persoonlijke daden van rebellie. Maar rec recent uh, weet ik niet. Nou, misschien. Uh, misschien ik, ben, ik ben naar Australië verhuisd op een gegeven moment om uh, een. Uh, Tijdens mijn studie om een uh, um, uitwisseling te doen. Of een, uh, hoe noem je dat ook weer, minor? En dat was ook wel gewoon. Uh, mijn argument, uh, argument was dat ik daar uh, een soort journalistieke minor wilde doen. En ik kon alleen daar. Maar eigenlijk wilde ik gewoon heel graag weg van alles hier. Ja. ja. Nou ja, en met jouw vele backpack tieners. Dus. Ja, ja dat, dat denk ik Dat wel. is een veel ja. geleefde ja. rebelse daad. Ja en, ja, en ik voelde wel zo de argumenten die ik aandroeg niet echt te maken hadden met gewoon... De, die, die legden niet de intrinsieke drive om uh, weg te willen uh, uit. Maar, uh, ja. maar of dat dan rebellie is, weet ik eigenlijk niet. Ja, uh, ja wel, wel je losmaken, denk ik. Ja. Ja. Ja, ja, dat heeft wel met loszaak te maken. ja Maar ik heb nooit op een zeepkist gestaan en... Uh, een uh, neuspiercing genomen? Nee. Nee. Maar Wat niet is, kan nog komen. Zeker, je bent nog <laughs> jong. Je bent nog jong. Ja, Alles ben je kan. ooit te oud om te rebelleren? Nee, ik denk het niet. Ik en... denk dat je dat vast moet houden. Ja, ik denk het ja. ook. Het allerleukste vind ik van oude mensen is dat ze steeds minder. Uh, dat ze overal lak aan krijgen. Ah, sociale uh, gepensioneerden vind ik. het zijn eigenlijk liefdesmensen. Ja. Hoe ouder, hoe rebelser. Ja. ja, dat is wel waar. Ja, ja. dat is ja. Mijn, uh, mijn doel om. Uh, Later Om, ja, asociaal. De rebels, asociaal oud te worden. Asociaal bejaard. <laughs> Dat is een mooi doel. Rood vuilnis over het balkon gooien. <laughs> Zullen we nog een keer doen? Ja. Uh, is er een <clears throat> verschil tussen rood en blauw? Geen idee eigenlijk. De eerste vraag. Um, nee, ja, er zitten rooie of blauwe randjes. Misschien de rode ernstiger zijn? Ik weet het niet. Rose. Ze gaat er eentje voorbij gaan en dus ze pakt een ander. Ja, wij zien alles hier in de studio. Maar dat maakt niet uit. Nou, nee, wat er gebeurde is, ik zag deze. Toen dacht ik, oh god, nee, daar ga ik niet op antwoorden. Dan pakt het die ander. En toen dacht ik, oh god, daar ook ik niet op. Laten we ze, Laten ze allebei doen. Dan ik weer de Laten eerste. we ze allebei doen. Eerst die en dan straks deze. Nou, deze is Geloof je in God? Waarom wil je die niet beantwoorden? Ja, omdat ik dat vind ik een ingewikkeld... Nou, ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag altijd. Omdat mijn eerste antwoord is daar nee op. Dat is niet zo ingewikkeld. Ben je gelovig opgevoed? Nee, uh, niet dat ik me bewust van ben. Maar nou, ik heb wel. We hebben wel bijvoorbeeld als het kerst was, dan werden er verhalen voorgelezen uh, uit de Bijbel. Ja, uit een soort kinderbijbel. Oké. Okay. Maar je daar gedokt? ben ik me nooit zo bewust van geweest dat dat dan uit de Bijbel. er werden zoveel verhalen voorgelezen, dus dit was gewoon een van de mm. prachtige verhalen of zo. Dus ik heb. Uh, is er een verhaal je bijgebleven? Nee, ik, ik ben niet zo goed in het onthouden van details. Alleen van gevoel en geur en zo. Dus okay. Ik weet nog dat ik dat... En, en, nou, en ik vind het gewoon... Inge... Ik geloof dus niet in God, maar ik, vind, ik geloof wel in dat bepaalde dingen lopen zoals ze lopen. En, en dat er... Dat er een dat doel je, achter en, zit, een groter plan? Dat weet ik ook niet. Nou, ik geloof wel in dat ik, dat, wij, dat ik niet helemaal kan. dat ik. dat wij niet helemaal kunnen begrijpen of zo. Snap je? Maar dat heeft misschien niet alleen met God te maken. Je ja. houdt de vraag open. <laughs> dat, ja, ja. Ja, het en, het, het, en het te idee te van dat er iemand. Uh, ons heeft gemaakt of zo, dat vind ik. dat, dat vind ik niet. Uh, een heel logisch idee meteen. Maar. ja... Ergens denk ik dan ook, ja, maar wat, wat dan wel allemaal... Het is gewoon te groot of zo voor ons. En, en ergens vind ik het ook prettig dat we niet alles hoeven te begrijpen. Dus in die zin. En uh, ik heb met mijn oma daar vroeger wel gesprekken over gehad. Die was zeker wel gelovig. Maar die zei op een gegeven moment... En, en, nou, dan zei ik er altijd, maar dit kan toch niet? En dat kan toch niet? Gewoon het argument, weet je wel. god kan toch niet hebben gewild dat al deze ellende er is en zo. Dus als, het, als die er is, dan waarom... waarom uh, Waarom is dat dan zo? Uh, maar zij zei op een gegeven moment. Ja noem het dan liefde. En dat vond ik wel een mooie zin. of zo. Dat, dat heeft me aan het denken gezet. Dus als je dat woord God in heel veel verhalen vervangt door liefde. Dan wordt het ineens een stuk dichterbij. En dan, ja, dan, dan kan ik daar wel in mee. Dus, nou, vandaar het is een onderzoekend ding. Maar als, ik, als die vraag komt. Dan ga ik altijd heel veel halve zinnen maken. Omdat ik het gewoon uh, niet weet. En, en een soort daar open in wil zijn. Wat het dan wel is, of zo, ja. voor mij. Of wat, ja. Ik snap het, ja. Nou ja, je komt er makkelijk uh, uh, vanaf, want we hebben geen tijd meer... voor die laatste vraag. Ik zal hem wel even voorlezen. Het was, wat is de mooiste plek op aarde? Nee, uh, dat was het niet. Oh, dat heb ik verkeerd gepakt. Maar ik neem aan de, dat het Australië die... was. Oeh, nou, ergens in de berg in Italië? Ook nog wel. Daar, als je, als je de, de middle of nowhere in gaat, dan is het daar, denk ik, ja. Maaike, mag ik je bedanken voor het komen naar de studio? Je kunt uh, nu ben je net in je tournee begonnen, ja. nog door heel Nederland hè? Ja, nog Met door je heel show. Nederland. Vanaf nu is het voor jou. Dankjewel Maaike Auboter. Graag gedaan. Dat was de cover Tender Love. Ditmaal uitgevoerd door Michelle de Ciocello. En we gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En dit is deel 7 van De Camping. Psst. 1 minuut. De Camping. Het eerste jaar dat we hier zaten, was het een mooie tot zeer mooie zomer. Dan zijn we hier veel vaak geweest. Leuk, gezellig. Dat was een leuk zwembad. Dat hebben ze nou dus weggehaald. Het speeltuintje hebben ze ook afgebroken. En heeft, uh, ja, Dat is verdwijnen. Hier zie je een, een aantal betonblokken staan. Lood en lood zwaar. Ja, dit, is, dit is een kwestie van uh, ja, intimideren. treiteren. Dit is gewoon laten zien van uh, ik ben een waas. En uh, je hebt het maar te pikken. Kijk, het is, is toch verschrikkelijk? Ja, er staan tentjes. Af en toe omschrijft hij zichzelf als, uh, als manager. En omdat ze zelf al aanvoelen dat dat een zwakke constructie is, noemen ze zich nu het campingteam. Het is een het aan het worden. Jurisprudentie opzoeken, bouwvergunningen opvragen, sloopvergunningen opvragen. en naar het gemeentehuis gaan, terug, heen, terug, heen, terug, heen, terug. Plekje zomer opgeven vind ik, vind doodzonde. Dit is mijn vakantieplekje en dat is het gebleven. U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Chitske Muschen. De tv-documentaire Nieuwe Morgen... gaat over een experiment in een verzorgingstehuis in Utrecht Oost. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis... maakt een vijfdelige podcast op basis van gesprekken... die hij had met bewoners van datzelfde verzorgingstehuis. Vind je jezelf oud? Dat is de centrale vraag in deel 1. De bewoners van Tuindorp Oost hebben hier zo hun eigen gedachten over.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 Liever een ander leven hebben. Dat ze zeggen dat ik nog wat kon doen en mezelf redden. Niet afhankelijk zijn. Uh, <laughs> ik zou, ik, nee, ik moet niet zeggen nee, maar ik vind van wel. Uh, nee, ik vind het eigenlijk precies goed. Ik vind niet jong en niet oud. Je zou altijd 25 willen blijven. Ik denk het wel, ja. Voor hoe ik me nu voel... zou dat wel een mooi uh, perspectief zijn, ja. Lichamelijk vind ik mezelf stokoud. <lacht> en geestelijk kan ik me niet voorstellen... dat ik over een paar maanden honderd wordt. Ja, ik, ik moet er een beetje om lachen. Ik ben laatst dertig geworden. Dus dat is dan weer even zo'n grens dat je daar even van schrikt... en bewust wordt van het feit dat je dertig bent... en denkt, heb ik genoeg bereikt... Hoe oud ben je? Ik ben 38. Vind je jezelf oud? Nee. Nee, nog niet. Nee. W -w wanneer begint dat? Um, goed, dat is een goede vraag. Um, wanneer word je oud? Of ik mezelf oud voel? Nou, nee. Nou, mijn lichaam voelt het wel oud hoor. Mijn lichaam is zo oud als de werk van Rome. Uh, ja. Ik vind mezelf wel oud, ja. Maar dat, dat komt vooral omdat ik nog heel jong probeer te doen. Dat is het misschien meer. Ze zeggen dat na je 35 het langzaamaan uh, omlaag gaat. Dus daar kijk ik wel een beetje tegenop. 93 word ik. Dat word ik. Tis, ja. Vind je dat zelf oud? Ik niet, want ik, ik, ik, ik, als je... want ik heb mijn eigen gestel. Ja. Dat ken ik van binnen en van buiten. Ik zeg maar, ik kijk iedere keer beneden bij de lift... en dan denk ik, hé, hey, mijn naam staat er nog niet bij. Ik probeer altijd maar een beetje optimistisch te blijven. Ja, van binnen zal het ook wel eens anders zijn, hoor. Ben ik niet zo'n held... Uh... Maar ik, ik ken er aardig mee overweg... Om, om, om alles te verzetten. Kijk, er zitten mensen bij mij. Me, die zitten de hele dag te klagen. Daar word je echt doodschiet van. Ik, laat ik. Laat ik bij het oppervlakkig letterlijk beginnen. Oppervlakkig begin je op je 25ste gewoon... de eerste tekenen van ouderdom wel te zien, vind ik in ieder geval. Dus in het geval van mannen, sommige mannen worden al een beetje kalend. Dat zie ik met mezelf ook in, in hele kleine mate. Ik zie het in mijn omgeving meer. Uh, je huid begint al uh, een beetje rimpels te vertonen. Ik, hoe, wat kan ik nou bereikt hebben op mijn 25ste? Dat, dat is gewoon praktisch niet haalbaar. Maar op, op, en en ik, in zekere zin kan ik ook heel veel nog niet bereikt hebben... Op romantisch gebied, maar, zeg maar qua uiterlijk, en daar heeft het weer mee te maken, ben je op je, op je, op je prime wel zo'n beetje tussen je twintigste en je 23ste. En in dat gebied is er niet veel gebeurd. En nu zie je, ben ik 25, kom die tering van ouderdom en denk ik, ja, mijn, ik lig niet goed genoeg, ik lig niet meer in de markt, waarschijnlijk, dan, als ik op, dan op, op dezelfde manier als ik toen lag. En dat is dan een gemiste kans. Dus in die zin is het denk ik dat het wel degelijk legitiem is om te zeggen dat mijn kansen niet meer dezelfde zijn als vroeger. Uh, dat betekent niet dat er niks meer haalbaar is, natuurlijk, maar daar kan ik dan toch een beetje terug over zijn. En dat was het eerste deel van de vijfdelige podcast Een Nieuwe Morgen, gemaakt door Spinvis. En op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien. De film van Kim Brandt met muziek van Spinvis. Meer informatie vindt u op human.nl slash Een Morgen. Muziek nu. My Morning Jacket is een Amerikaanse band uit Louisville, Kentucky. Onder aanvoering van zangergitarist Jim James... is dit misschien wel een van hun mooiste nummers. Librarian. Walk across the courtyard Towards the library I can hear the insects buzz in the leaves my feet Ramble up the stairwell to the hall of books Since we got the interweb These hardly get used Duck into the men's room Comin' through my head When God gave us mirrors He had no.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 Another lovely victim of a mirror's evil way. It's not like you're not trying with a pencil in your hand to defy the beauty the good law put in there.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 I would plant in your name What is it inside our hands That makes us do the opposite that makes us do the opposite Of what's right en Dat was mijn morning jacket met librarian. sterren. Ja, daar zijn we weer bij onze rubriek Oordeel Zelf... waarin we elke week een film, boek of voorstelling bespreken. De recensies zijn verschenen in de kranten... maar wat vinden wij en jij er eigenlijk van? Deze week gaan we het hebben over de voorstelling Aquarium. Een satire over privacy. Met een ware sterrenkast, maar liefst met Jacqueline Blom... Guy Clemens, Annick Boer en Pierre Bokma. Bij mij in de studio is aangeschroven onze redacteur Inge Terschuren. Nou, laten we maar even bij het begin beginnen. Waar gaat de voorstelling over? Um, de voorstelling gaat over een uh, stel, Birgit en Walter. Uh, zij worden gespeeld door Jacqueline Blom en uh, Guy Clemens. Uh, ze zijn net verhuisd. Uh, het speelt zich af in hun woonkamer. Dus je ziet allemaal houten dozen opgestapeld staan... die nog uh, uitgepakt moeten worden. Uh, Birgit is een uh, presentatrice van een boekenprogramma... Uh, ze is niet meer zo heel populair. In ieder geval niet meer zo populair als ze zelf zou willen. En Walter is een wat stoffige redacteur van een uh, uh, literaire uitgeverij. Uh, en die werkt in zijn eigen tijd aan een groot geheimzinnig uh, project. Uh, nou, En als ze nog die verhuisdozen aan het uh, uitpakken zijn... dan uh, komen de nieuwe buren op uh, bezoek. Precies natuurlijk op zo'n moment dat het net niet goed uitkomt. Komen ze een kopje koffie drinken, dat duurt allemaal net te lang. Uh, en dat zijn uh, Doris en Rudy, gespeeld door Aniek Boer en Pierre Bokma. En Doris is op het eerste gezicht een beetje onnozel... maar natuurlijk, later ontdek je dat ze veel minder onnozel is... als op het eerste gezicht lijkt. En Rudy is een zonderling figuur, hij is heel stijf en ongemakkelijk. En hij doet iets bij uh, de dienst om Nederland veilig te houden... maar hij mag niet vertellen wat... Uh, nou, en Birgit die is uh, toch wel erg nieuwsgierig. En uh, die wil graag weten of er over haar en Walter een dossier is bij de dienst. Uh, dat gaan ze voor haar uitzoeken. En dan blijkt, uh, Birgit is uh, brandschoon. En over Walter is wel een dossier. Uh, en nog een dossier met hoge prioriteit. Dus hij wordt echt goed in de gaten gehouden. Wat niemand uh, had verwacht. Nou, Dat is eigenlijk het begin van een spel vol met wantrouwen en angst. En uh, uiteindelijk gaat het dan over vragen als... Uh, hoeveel wil je van jezelf prijsgeven? En uh, hoeveel informatie mag je eigenlijk van iemand opslaan? En um, waar slaat de titel eigenlijk op? Aquarium? Ja, dat vond ik wel een mooie vondst van de tekstschrijver van Nathan Vecht. Uh, Walter, dat is dus de, de, de, de man van de literaire uitgeverij... over wie dat dossier zou bestaan. Die heeft een aquarium en daarin heeft hij een zandroch. Uh, dat is een platvis en die neemt de kleur aan van het zand waar hij in leeft. Uh, die verschuilt zich dus eigenlijk. En de nieuwe buren nemen dan als uh, welkomstgeschenk een regenboogvis mee. Die natuurlijk wel weer erg kleurrijk is en uh, opvallend. Want ja, zeggen die nieuwe buren... Wat heb je nou aan een vis die je niet kunt zien in een aquarium? Um, uh, en ik kan je vertellen, um, een van die twee vissen... zonder het einde weer te willen verklappen... maar een van die twee vissen, die um, daar loopt het niet goed voor af. Oh jee, nou ik ben benieuwd welke dat is. Er zijn natuurlijk meer toneelstukken over uh, nou ja, getrouwde echtparen. Het is bijna klassiek. Ik moet meteen denken aan uh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Dit het jou daar ook aan denken? Uh, nou, mij deed eigenlijk meer een beetje aan Othello denken. Omdat het uh, heel erg gaat over wantrouwen en jaloezie. En over zaadjes planten in iemands hoofd... die uh, leiden tot ja, een, een heel groot wantrouwen van degene waar je, uh, naar degene waar je het meeste van houdt. Uh, het is een totaal andere setting natuurlijk. Maar ja, dat was eigenlijk de voorstelling die in mijn hoofd schoot. Ja, laten we even naar de kranten kijken. De NRC zei... Uh, het is Pierre Bokma die aquarium overeind houdt. Aquarium biedt de mogelijkheid hem te zien schitteren. Dan ga je kijken. Was dat voor jou ook zo? Dat je hem zag en dat je dacht... nou. De rest kan naar huis. <laughs> nou, het was in ieder geval zo dat ik uh, door zijn naam de voorstelling graag wilde zien. Uh, dat ik nieuwsgierig werd. Want ja, hoe vaak uh, staat hij op het Nederlandse podium? Dat is toch niet zo heel erg vaak. Um, en ik was in Amersfoort bij de voorstelling. En ik merkte ook bij een aantal bezoekers uh, die ik sprak dat zij ook speciaal voor Pierre Bokma uh, kwamen. Zoals bijvoorbeeld uh, Joost van der Haren. Ik heb er erg van genoten. Um, ja, het zijn waanzinnig goede acteurs. En Pierre Bokma die is iemand die uh, hij zich enorm goed kan inleven en ook uitleven in zo'n rol. Uh, heel energiek en heel geloofwaardig en ook komisch. We kennen hem een beetje van de vloer op. En daar speelt hij ook vaak van die, ja, toch wat opvliegende types. En uh, daar kwam hier ook weer aardig in uit. Dus uh, we kennen hem ook wel een beetje zo eigenlijk. En ik sprak Pierre Bokma ook nog even na afloop van de voorstelling. Uh, hij vertelde dat het nog wel eventjes uh, zoeken is naar de balans tussen humor en uh, de boodschap die ze willen overbrengen. Over privacy en over hoeveel de staat van je mag weten. Uh, en dat thema privacy, dat is uh, voor hem echt een hele belangrijke reden om uh, mee te doen aan deze voorstelling. Wat we willen is dat het weliswaar comedie blijft. Maar dat ook uh, het onderwerp waar, waar het hier over gaat ook, ook wel beklijft. Overal word je gecheckt en gecontroleerd. En er komen steeds meer nieuwe regeltjes bij. Letterlijk de, de, de, de, de dienst, hè, de sleepwet, ik noem maar wat. Uh, de, de bevoegdheden van de diensten worden verruimd. En dan heb ik het nog niet eens over Google, heb ik niet eens over jou. Hoe heb ik niet eens over Facebook? Noem maar op, en die grote jongens Amazon. Die al die uh, informatie over jou.. Vergaren en je wordt een portemonnee. En wie jij bent en of je dat nodig hebt en of je daardoor in de moeilijkheden komt, dat interesseert die mensen niet. Nou, iets daarvan willen we hier laten zien op een geestige manier. En een manier waarop we nog steeds niet in Nederland denken. Maar waarop we misschien over tien jaar wel zullen moeten denken. En dat misschien veel herkenbaarder is. Um... Was dat voor jou ook zo? Meestal het gevaar dreigt als je van die serieus onderwerp als privacy... een comedy maakt dat je naar huis gaat en alleen maar denkt... ah, oh, ik heb een hilarische avond gehad. Of bleef bij jou ook de boodschap uh, achter... Um, ja, ik merkte wel dat ik na de voorstelling uh, erover bleef nadenken. Tijdens de voorstelling dacht ik... af en toe waar zit ik nou eigenlijk aan te kijken... en wat vind ik hiervan? Um, wat ook wel weer een kracht is. Um, en ik vond het uh, vooral mooi dat uh, je heel goed uh, ziet... dat het misschien soms onschuldig lijkt... Uh, om die bevoegdheden van uh, inlichtingendiensten op te rekken. Dat je denkt, nou, wat maakt het uit? Mij kunnen ze toch niks maken. Maar mensen... Die die uh, kwade bedoelingen hebben... die krijgen op die manier wel uh, het heel makkelijk om uh, angst te zaaien bij mensen. Um, en ik sprak ook nog met uh, bezoeker Gelmer Leibrand. En uh, bij hem was de inhoud ook wel echt uh, blijven hangen. Nou, ik vond het wel interessant om, om, om te zien... dat uh, iets, iets heel simpels van de gedachte dat je misschien afgeluisterd wordt... of dat er een dossier over je is, uh, rare dingen doen, kan doen met mensen. Het, het, was, het was wel geestig, maar ik vond het ook wel beklemmend. Uh, zeker de rol van uh, Rudy, die, uh, ja, die overkomt als een, een beetje nerdig type... maar uiteindelijk toch wel het, het, het kwaad uh, vertegenwoordigt, wat dat betreft. Dus. Nou, de NRC die hadden we al net even besproken. Die vond vooral Pierre Bokma heel sterk. Hoe waren de andere kranten in hun oordeel? Uh, de Telegraaf was uh, heel positief. Die gaf vier sterren... Uh, roemde vooral het komische talent van de acteurs. Telegraaf schrijft... Aquarium is een ge uh, geslaagde comedy met nachtmerrieachtige accenten. Uh, en de Volkskrant was dan weer uh, vrij negatief. Die gaf maar twee sterren. Uh, Volkskrant zegt het stuk heeft wel veel potentie... want een fabelachtige cast, actueel thema, tekstschrijver is interessant. Maar de personages blijven een beetje oppervlakkig... en de spanning wordt niet goed uitgewerkt door de regisseur... Um, en trouwens altijd een beetje in het midden met drie sterren. Ze zeggen de voorstelling is uh, een beetje vlak, maar toch vermakelijk. En waar zit jij tussen al die kritieken? Um, ik vond het wel een uh, vermakelijke voorstelling. En ik denk dat je hem met twee sterren echt uh, tekort doet. Um, je krijgt als toeschouwer wel wat weinig tijd om te wennen aan personages die inderdaad vrij uh, extreem zijn. Uh, maar uiteindelijk kregen ze me er wel in mee. En een van de bezoekers die ik sprak, Vicky Hulsgens, die had uh, wel een interessante visie op die vluchtigheid. Um, ja, ik moest er even in komen. En, en ik denk nu, als ik er nu aan terugdenk. Ik vond het heel gehaast in het begin. Maar ik denk dat dat had volgens mij ook een functie. Want eigenlijk vraagt niemand zich af, wat gebeurt hier nou de hele tijd? Eén keer roept die Guy Clemens, die dan Walter speelt, die roept dat wel. Maar dan gaat er weer iemand zo snel overheen dat, dat die vraag eigenlijk weer verdwijnt. Waardoor er een soort paniek ontstaat. En dat, dat vond ik wel, uh, wel interessant. Wat ik me nou afvroeg, hè, is dit nou eigenlijk uh, een gelegenheidssamenstelling van spelers... of is dit echt een bestaande groep? Zijn er allemaal nogal sterrenkast, ook nog een sterrenregisseur? Aadstel is ook redelijk bekend ja. uh, in de theaterwereld. Nee, het is een uh, uh, gelegenheidssamenstelling. Pierre Bokma die vertelde me ook nog dat hij eigenlijk vier jaar geleden... deze voorstelling al zou maken in een andere samenstelling... Uh, wel geschreven door Nathan Vecht. En dat is toen niet doorgegaan. Uh, maar hij vindt het thema zo belangrijk... dat hij het uh, alsnog wilde maken met andere acteurs. Uh, Jacqueline Blom, die ik ook nog even sprak... die zei dat tekstschrijver Nathan Vecht haar wel echt over de streep had getrokken... om, uh, om eraan mee te doen. Uh, dus ja, ze zijn echt hiervoor bij elkaar uh, gekomen... omdat ze dit belangrijk vinden. Ja, en aan wie zou jij deze voorstellingen nou uh, uh, aanraden? Uh, nou, en iedereen die uh, een leuke avond wil hebben... maar uh, ook wel bereid is om uh, daarna nog even na te praten en uh, na te denken. Nou ja, het is jammer dat jij al bent geweest... dus ik moet een nieuwe partner zoeken, want ik ben wel enthousiast geworden. Nou, fijn. Ik zou zeggen veel plezier. Ja, dankjewel dat je naar de studio kwam. Graag gedaan. En dan gaan we naar muziek. Rembrandt Park is een Amsterdams producerscollectief... dat voor dit break-up nummer de Engelse soulzanger... Joshua Bradwaite wist te strikken. Wist te... Kunnen we die even opnieuw doen? <laughs> Bradwaite? Sorry. Oké. Okay. <clears throat> en dan gaan we door naar muziek. Rembrandt Park is een Amsterdams producerscollectief... dat voor dit break-up nummer de Engelse soulzanger... Joshua Bradwaite wist te strikken. We gaan luisteren naar Morning Sun. I thought that we were on the same page Yet yeah, here we are again, baby Same old story Why do we pretend We've been together such a long time And it's the same old cliche When I tell you that my love is true You still decide it's time for you to turn and walk away I wonder what I even tried for As you can tell, I'm not the one Even so, any chance you won't leave me Come the morning sun told me I was lying on top of you looking into your eyes about to do the things that lovers do then you sprung it on me real fast what was I supposed to say do I even really feel the same or should I just tell you that I do anyway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 How has it come to this? Standing on the edge of the abyss Falling out of love It wasn't so long ago You were someone I didn't know Now you're leaving with the better half of us Gonna be there. You go your way, I'll go mine. I, I got a stiff upper lip, so Dat was dus Rembrandt Park met zang van Joshua Brathwaite. En morgen komt hier Hanneke Groenteman op deze plek te zitten. En zij ontvangt radiojournalist en schrijver Matthijs Deen. Voor zijn nieuwe boek uh, Over Oude Wegen maakt hij een reis door de geschiedenis van Europa. En daar gaat hij u alles over vertellen. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.